Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het tillen van koffers op Schiphol is vaak veel te zwaar werk... De arbeidsinspectie trok er in 2009 over aan de bel. Verplichten bedrijven om bij het vervoeren van vrachten en koffers... hulpmiddelen te gebruiken, zoals stilliften. Maar als die dingen er al zijn, staan ze vaak te verstoffen, zegt mijn collega Ben Meindersma. In de bagagekelder zijn ze soms zelfs uitgeschakeld en worden ze vaak niet gebruikt. In kleinere vliegtuigen moeten medewerkers een deel van het werk nog steeds op de knieën doen... en dan die koffers opstapelen. Dat mag allemaal niet meer, maar zo blijkt uit de documenten... en uit de medewerkers die we hebben gesproken, dat gebeurt nog steeds. Een deel van de show-medewerkers op de luchthaven heeft daardoor lichamelijke klachten. En de arbeidsinspectie laat het afweten. Die hebben er in 2010 nog een keer naar gekeken. Daarna zijn ze 12 jaar lang niet meer op Schiphol geweest om hierop te controleren. De NS hoopt snel een oplossing te vinden voor de problemen met het personeel. Ze hebben een nieuw voorstel gestuurd naar de vakbonden voor 5% loonsverhoging. Ook krijgt NS-personeel eenmalig 650 euro. Gisteren kondigden medewerkers nieuwe stakingen aan... omdat ze het maar niet eens worden over een nieuwe cao. Het is nog niet bekend of die staking nog doorgaat. Boris Johnson zit op dit moment aan de scones in het kasteel van Queen Elizabeth in Schotland. Daar dient hij officieel zijn ontslag in als premier van Groot-Brittannië... Hij wordt opgevolgd door Liz Truss. Later vandaag gaat de Queen haar vragen een nieuwe regering te vormen. En nog even terug naar afgelopen weekend. Op het circuit van Zandvoort werden bij de Formule 1 toen meerdere oranje rookbommen gegooid. Op social media gaan nu beelden rond waarop te zien is dat één van die rookbommen werd gegooid door een beveiliger. Op de... De kwalificatie moest ook even stilgelegd worden. Het is niet duidelijk of dat door deze rookbom kwam. Tegen de AD zegt de organisatie dat het inderdaad een beveiliger is die het ding gooide. Die zou het goed bedoeld hebben. Hij wilde het ding van de tribune afhalen. De beveiliger krijgt geen straf. Het weer, zon, wolken, 25 tot 30 graden. Later vandaag vanuit het zuiden wat onweersbuien. Morgen breekt de zon vanzelf weer door. En dan wordt het tussen de 22 en 27 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersafdicht. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Fiel door een autobrand op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. Anderhalf uur vertraging door 8 kilometer file. Er is maar één rijstrook open daar. Verkeer richting Den Haag volgt de borden Amsterdam. Maar rijdt om over de A8, de A10 en de A4. Ook vertraging daardoor op de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen. 2 kilometer bij knooppunt Velsen met zo'n 40 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort Is zin in ZFM CSM. Met nu de herhaling van Race Radio When you were young And your heart Was an open book You used to say Ever changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Het leuke ook even met een Bond uh, thema te beginnen. Live and Let Die, de eerste uh, film waarin James Bond werd gespeeld... en vertolkt door Roger Moore, voor wat het waard is. Want we zitten natuurlijk allemaal te wachten... wat er uh, vandaag allemaal gaat gebeuren. Vooraf is er ook nog het een en ander besproken. Want ja, uh, op zo'n circuit... daar wordt ook nog het een en ander ingenomen. Uh, en het biermerk waarvoor wij geweest uh, waren afgelopen uh, woensdag... was dat het uh, geval... Uh, die hebben op een gegeven moment iets bedacht. Want ja, uh, er wordt uh, geen alcohol. 0.0 wordt er echt uh, gedronken op het circuit. En naar buiten, dan, uh, dan is het een uh, zaak van jezelf. Maar de verantwoordelijkheid uh, is uh, wel een beetje genomen. Maar... Om dat uh, gerstenland mee te nemen, daar is natuurlijk wel het een en ander voor nodig. En Zonderveld, Zonneveld die had uh, daar een gesprek over met uh, Marleen Knip. Ik ga praten met mevrouw Knip. Mevrouw Knip uh, die, uh, zei net al, ik ben plastic uh, recycler. Ik heb er een mooie term voor. Uh, we zien in, in het hele uh, uh, evenement recycling terugkomen, net als vorig jaar. Hoe bent u daar vorig jaar opgekomen? Ja, inderdaad. Mijn, uh, mijn naam is Marleen Kriep en ik zit in het trade marketing team en als merchandise coördinator. En, uh, wij hebben binnen Heineken Nederland een projectgroep op plastic bekers. Om, de, om onze plastic bekers meer te verduurzamen. We doen in een jaar zo'n 110 miljoen plastic bekers. En daar willen wij onze verantwoordelijkheid voor pakken om die op een nou, zo duurzaam mogelijke manier in te zetten. Um, Daarbij hebben, daar hebben wij afgelopen evenement um, 2021 een uh, hele mooie pilot gedraaid op die recyclebare beker. Ook op het circuit uh, op het circuit van Zandvoort, inderdaad. En uh, op dat circuit hebben wij toen ook gezien dat het mogelijk is om 70% van die bekers weer terug te krijgen naar de en dat succes willen wij dit jaar doorzetten. Waarbij we hopen dat we een 0% recyclingspercentage kunnen halen, uiteraard. 70% is natuurlijk al redelijk hoog. Je ziet bij evenementen bergenafval en bergenvuil. Uh, waren jullie tevreden met 70% of was dat gelijk toen je dat zag, ik wil meer? Ja, 70% waren we zeker al heel tevreden mee, zeker omdat we, het, het, het echt een pilot was. Dus het is, uh, elk, elk begin is er één in die zin. Uh, Echter willen we dit jaar wel toe naar uh, een hoger percentage. En zeker met oog op de nieuwe wet- en regelgeving die vanaf 2024 van kracht zal gaan, waarin... Harde plastic bekers of recyclebare AirPod bekers, waar we, waarover wij het nu dus hebben. Ja, even noemen. daarover, het, het verschil ja. tussen recyclebare bekers en hard plastic. Ja. Um, ik heb net die bekers gezien. Ja. Hard plastic ken ik. Wat is makkelijker? Um, dat, hang, dat, ja, dat, is, dat is heel lastig te zeggen, dat hangt heel erg van het type evenement af. Het één evenement die zegt, wij willen graag onze gasten een, een, een, een harde beker um, kunnen bieden. Uh, andere evenementen zeggen, wij vinden een harde plastic beker nog wel complex werken achter de barren, want je moet meer spoelcapaciteit hebben, je moet meer ruimte achter je barren hebben, je hebt veel meer plastic bekers nodig dan, uh, dan bij zachte plastic bekers. Dus het ene is niet per definitie beter dan het ander, het is meer dat je kijkt naar de, de totale Processen. Hè? Dus hoe ga je met het statiegeldsysteem om? Hoe zorg je voor die inzameling? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste afvalverwerkers hmm. aan de achterkant aansluit? En dat hele proces is heel belangrijk om te bepalen of, of een beker duurzaam wordt ingezet of niet. We hebben jullie voor dit evenement gekozen voor recyclebare bekers. Ja. Uh, de inzameling ervan gebeurt gewoon op het veld. Ja. Uh, hoe kom ik aan zo'n beker? Bij de ingang krijgt elke bezoeker een recycle token. En met die recycle token kun je een eerste beker halen bij de bar. En dan raak je die beker vervolgens kwijt. Dus breng je hem daarna niet terug naar de bar. Als je een nieuw biertje wilt bestellen, dan betaal je een euro extra voor je voor uh, nieuwe drankje. Een soort statiegeld voor mijn nieuwe beker. Exact. Ja, en we zien ook echt dat het -geld systeem nodig is. om uh, als, als extra trigger voor bezoekers om die beker terug te brengen naar de bar. Een soort Exact. Want wanneer we bakken op het evenement of op de locatie zelf gaan plaatsen. En bezoekers vragen om de bekers daarin te gooien, zie je toch dat er best makkelijk een vervuiling optreedt. Dus denk even aan um, een sigarettenpeuk die bijvoorbeeld tussen, uh, tussen die bekers kan komen of een, uh, een ander plasticje wat niet meegerecycled kan worden. En achter de bar kunnen wij dat heel goed monitoren en zorgen we er dus voor dat die beker op een aparte manier wordt ingezameld. En daarom is dat uh, van groot belang dat we echt met een systeem werken om die bekers terug te krijgen. Forbidden lover. Forbidden lover. Het is kwart over elf bij deze raceradio voor vandaag. En Hans Botman is in het dorp en wij gaan natuurlijk ook de interviews doen die we ook afgelopen woensdag hebben opgenomen. Want Ben Zonneveld die had een van de mensen van het welbekende biermerk omdat ze dus ook een verantwoordelijk nemen, verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaamheid. En dit is het tweede gedeelte. Ja, dat inzamelen is dan ook wel tricky, want als iemand sigarettenpeuken in gedaan hebt en dan levert hem in. Ja, dan ja, moet je hem eigenlijk weggooien. Ja, klopt. En daar is het barpersoneel, uh, heeft gelukkig de Kezen daar hier op locatie, hele goede trainingen gegeven aan het barpersoneel. Die zijn er echt op getraind om als een beker vol met zand terugkomt, noem maar wat, om die uh, apart te houden en dus niet uh, bij de, bij de badge te recyclen plastic uh, te doen. Dus op die manier zorgen we dat uh, nou ja, bij onze recycler, in dit geval is dat uh, plastic recycler Mosjinkov de hele batch die wij aanleveren ook goed wordt gekeurd voor recycling. Dat, het recyclen, daar hebben het net al even over gehad, hè? 100% haal je niet uit, uh, uh, schat je 90% in? Dus, uh, daar, daar hoop ik zeker op, ja. Uh. Nee, ik, ik denk ook absoluut dat het mogelijk moet zijn. En ik zie ook dat er een gedragsverandering gaande is bij de consument. Hè? We worden ons steeds bewuster van dat het niet meer normaal is om tot je enkels in plastic te staan als je een evenement bezoekt. Dus ik denk dat het zeker uh, mogelijk is om tot die 90% te komen. Um, en wij hebben bijvoorbeeld dit jaar ook achter de barren extra geïnvesteerd in extra communicatie voor de bezoeker hier op het interrein. Om hem echt mee te nemen in waarom doen we dit nu. Waarom um, is het nodig dat jij je beker terugbrengt naar de bar. Om, om welke reden doen we dat. Dus om er echt zo bewust van te maken. Joh, Let op wij kunnen hier een nieuwe beker van maken. Maar we hebben jou, jouw hulp daar wel in nodig. Ja, het past ook wel een beetje bij de uh, uh, greenest uh, yeah. Grand Prix ever. Nou absoluut. Dus ja. uh, de bekers. Praktisch gezien, moet je natuurlijk heel veel bekers hebben. Ja, wij... Uh, Hoe, hoeveel heb je er ongeveer uh, besteld? Ja, wij hebben nu voor dit evenement uh, om en nabij de miljoen bekers besteld. Uh, maar nu, uh, dan hebben we het alleen over de bierbekers, hè. Dan heb je de frisdrank gegaan in andere uh, bekers. Uh, dus, ja, wat ik al zei, hè, op, op jaarbasis doen we er zo'n 110 en in dit weekend willen we er zo'n 110 miljoen uh, inzetten. Dus het zou heel ja, mooi zijn als we daar uh, het overgrote deel ja, van je, uh, opnieuw kunnen inzetten. Tuurlijk, als je, al, als je al kijkt dat er 110.000 uh, bezoekers per dag komen, ja. als je dan drie biertjes drinkt dan ben je al klaar Ja, ja, ja het, het, het zijn wel grote en kleine bekers ja, overigens ja. in die die ja, het is wel heel groot gekomen, dat het lijkt meer is. Alle bars hebben dat. Alle bars werken met het systeem, ja. En uh, ja, dat, dat is bij inleveren en teruggeven dan. Uh, alle plastic gaat terug. Naar jullie recycleer hebben verteld wie ja. dat was. Um, hebben jullie daar ook contacten mee van joh, uh, uh, ja. meer, minder, vies, niet vies? Ja, zeker. En het, dat is ook gelijk de, de grootste uitdaging. Kijk, elke plastic recycler zegt als we het airbag plastic, hè, het type plastic wat we gebruiken voor die beker weer hoogwaardig willen kunnen inzetten, dan is het gewoon van belang dat die best die jullie aanleveren bij ons schoon is. Dus daar mag dus geen vervuiling in zitten. Um, en dat is, dat, dat is natuurlijk best een uitdaging om te zorgen dat het echt 100% schoon is en dat ze die batch goedkeuren voor recycling. Dus wij hebben heel nauw contact in hoe we dat, uh, hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen, maar ook met de partijen die, um, die hier de catering of locatie verzorgen. Hoe zij ervoor kunnen zorgen dat we gezamenlijk uh, zo schoon mogelijk een batch kunnen aanleveren voor recycling. Want uiteindelijk doen we dit zeker niet alleen en hebben we hier alle partners in nodig. En zowel de recyclers als de keteneraars als ook de ja, bezoekers de, van het evenement. De, de hele van, keten van maken tot opdrinken, die je daarbij nodig. Exact. Uh, laatste vragen: wat ga je zelf doen zondag? Ik ben hier zondag helaas niet op het terrein. Ik ben, ik ben hier zaterdag wel. Uh, ga je dan kijken of ga je werken? Uh, nou, een, een combinatie van beide gaat dat worden, denk ik. We willen heel graag uh, natuurlijk even monitoren hoe het gaat met het, met het hele plastic cup systeem. Dus daar. Zal ik zaterdag zeker voor aanwezig zijn, maar ik hoop toch nog wel even een glimp op te vangen van, uh, van de race. Ja, zeker. Hey, I really need to take my time off all the work I do.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 What about summer in Oaks? Where it's at, where it's at. What about summer on the North Side? Where it's up, where it's at. What about summer on the West Side? Where it's at, where it's at. And we rode through the South with the beams in the house. This where, where it's at, where it's at. We be hopping on a bike ride right? from the park to the nightlight. I'll be getting on the mic and I'm busting my rhymes and I'm trying to describe to you. Where it's up? On the mic, I deliver right. Where it's up? Hot summer, cold winter, right? Where it's up? You can see me on the terrace when I'm chillin' with the fellas And I'm hoppin' in the river like I need it in my life Freedom on my mind Freedom on my I need it in my life Freedom on my mind Nederlandse productie, dat is sowieso uh, Noah Lorin en Benjamin Pro. En die Benjamin Froh is hier ook uh, ooit uh, geweest Hier bij ons in de studio Toen het geen race radio heet Maar goed, uh, dat mag allemaal uh, verder geen naam hebben Um, daarvoor uh, in twee delen het uh, gesprek wat Ben Zonneveld had... met uh, Marleen Knip van het grote biermerk... Uh, wat uh, op dit moment uh, de sponsoring doet voor de Dutch Grand Prix. En dat ging over de recyclebare bekers. Um, afgelopen vrijdag was er natuurlijk ook het een en ander uh, te doen. En gisteren was daar dus de media-update. Uh, want uh, op het moment dat ik dit uitzend is dat, uh, is dat van zaterdagmorgen. Dat moet ik er even bij zeggen. En uh, ik had dus een gesprek met Robert van Overdijk. Er zijn twee quotes die ik even mag uh, vragen aan Robert van Overdijk. Maar ja, ik kan alles uh, begrijpen. Uh, hoe heb je gisteren even beleefd? Normaal alle tijd voor jou. Ja, dat weet ik. Nee, vandaar, uh, gisteren was een fantastische dag. Ja. Uh, eerste dag is altijd uh, gewoon ook heel even inkomen in het evenement. Ja. Hm? Maar fantastisch weer. Lachende gezichten. Ja. Vaders met kinderen aan de hand. Vanaf het treinstation hierheen wandelend. Hele fietsen in het oranje. Dus... Eigenlijk alle plaatjes waar we vorig jaar de wereld mee verbaasd hebben... die waren er weer. Ja? Hij is ja. fantastisch om te zien. Hoe uh, verplaats jij je uh, deze dagen? Uh... Nee, ik Gewoon op een keurige uh, gazelle, oranje <laughs> ja, fiets. Ja, ja. Uh, en dat dus blijft de snelste route hier in het dorp. Ja.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 Nederlandse circuit. Hoe mooi wil je het hebben? Ja, want je haalde het net aan. Niet, de man achter jou die had wel eens een keer de uitspraak: niet klagen maar dragen. Niet klagen maar dragen, absoluut. Ja. En, en volgens mij doet, en zeker in deze omstandigheden, iedereen vindt het fantastisch. Om Krijg te je doen. er ook energie van? Ja, die energie, die, je, die adrenaline boost, die, die, die, die heb je iedere dag weer. Dus die blijft hoog. Hmm. En ergens na het weekend zal hij wel ergens een klein beetje instorten. Maar dat zien we dan wel. Hmm. Eerst nog twee schitterende dagen blijven. <klaar> We gaan weer eens even kijken hoe het erbij staat in de stad, zoals de NOS dat zegt. Maar het is toch echt het dorp. Hans Bodman, goeiemorgen. Andermaal. Nou ja, goeiedag. Ik sta nu op het station in Zandvoort. En even... Nou, ik sta hier nog een tien minuten kwartiertje. Ik weet niet wat ik zie. Hè? Uh, ik weet niet of het druk zou zijn, maar achter elkaar komen de treinen aan met 1200 uh, man uh, in één trein. Dus dat we uh, gaan er... Elke vijf minuten één komt eraan. Dus uh, nou ja, je kunt ook heel uitrekenen hoeveel mensen per uur hier komen. Mm -hmm. en, uh, ik heb net lekker een trein stroom uh, uh, leeg. Veel oranje zie ik. Ik spreek heel, heel even met een medewerker van de NS, die een van de vele vrijwilligers. Uh, hoe, uh, hoe is het om alleen maar mensen met lachende gezichten te zien? Ja, dat is leuk. Hoe kom jij hier nou bij? Heb je aangemeld als vrijwilliger? Of niet? Wat werk je bij de NS? Ik werk bij de NS. Oké, okay. en ik heb me kunnen aanmelden. Oh, en dan uh, kon je, kon je zeg maar, uh, dit, dit soort dingen doen, mensen wegwijzen en dat soort zaken. Ja, ja ik kon me aanmelden als uh, helpend handje. Oké, okay, wat goed. En, uh, met een aantal vrijwilligers. Uh, ja, want we staan hier echt bij tientallen van jullie. Ja, dat, en het is ja, uh, goed geregeld, hè? He, want uh, ja, het loopt als een trein, zeg maar. Ja, ja, dat ja. ja, ja, ja. Hartstikke hey, bedoeld, succes nog. Uh, ja, er staat hier ook iemand met een. Uh, micro een uh, nee, een microfoon, hoe heet je ding Een megafoon. Een megafoon, ja. Een, een megafoon die. Uh, uh, Verwelkom iedereen. Welkom terug in Zandvoort. Laat hem heel even horen. Even ja. van kan maximaal genieten. Heb het die? Die van. Van Ferrari fan. En nog wat geschrappen, fan van deze? Ja. Uh, Max, stap op het, links de trap Aan uh, Ferrari-pen is dus een poesje aan de rechterkant. Ja. Ja, dit soort grappen worden gemaakt. En, uh, hij zegt ook, uh, je moet je goed insperen. Want anders kom je terug als Ferrari-pen. Dat zijn natuurlijk leuke dingen. <lacht> um, ja, maar... De wc's maken er nog voor in zaken. Eén euro om even te plassen. het zijn er tegenwoordig. Maar uh, ja, iedereen komt hier met een lach op zijn gezicht. Uh, stap je uit. Er komen nog duizenden mensen aan. En het is nu half twaalf, dus. Uh, daarvoor dat ze op ski zijn, is het ook 12, wel twaalf uur. Voordat ja. ze zitten, misschien wel kwart over twaalf. Uh, maar ja, goed, ze zijn uh, goed op tijd voor de Formule 1-regen, natuurlijk. Uh, Formule 2-regen is inmiddels afgelopen, neem ik aan. Ja, ja, ik. Uh, en, uh, ik uh, ja, ik krijgt straks de Drivers-Rowave. Uh, ook leuk op het ski altijd. Ik mm. nog even uh, iedereen. Uh, de dag zwaaien, alle coureurs, en dan gaat het om drie uur beginnen. Ik zie alweer een trein aankomen, er ja, zitten weer 1200 man in. Het is hier echt onvoorstelbaar. Nou, ja. gedaan, van de NS, moet ik zeggen. Ja, ja ik, ik neem aan dat jij zo direct de, de brug over gaat steken, daar bij de koper ja, passereld, want, uh, want, uh, want ik weet dat daar ergens een ondernemer met een soort van uh, pop-up nou, uh, bezig is. dat klopt. Ik loop even naar Freddy van Brugge van uh, Pop Position. Doe maar de groeten. Uh, ja, zal ik doen. en uh, Ik wil ook nog even Trace Huisman spreken. Ja. Die uh, daar met uh, de poster staat hè, van de Formule 1. Ja. En kijken hoe het gaat. Nou komt ja, ik kom wel meer dingen tegen. Ik loop rustig even naar de boulevard. Ja. En dan uh, spreek je straks weer. Ja, rond 10 uh, voor 12 zo'n beetje. Dus je hebt een kwartier de tijd. Dus, uh, Perfect, dankjewel jongen. <laughs> dan gaan we, we gaan weer verder. Um, ja, want uh, het is vandaag... Live vanaf het circuit in Zandvoort. Race Radio. Race Radio. En dit is het andere nummer wat we nog een beetje in de belangstelling zetten. En dat zijn de Lokalos, Low Eddicts met Hide and Seek. Minds met See Light. Daarvoor hoorde je Low Addicts. Dat is een Haarlemse muziekgezelschap. En uh, ze zijn bezig nieuw materiaal uh, te laten horen. Binnenkort, 24 september, presenteren ze dat in Patronaat. Uh, tot op deze raceradio En uh, we gaan straks uh, nog even kijken hoe het uh, erbij staat. Want Hans uh, loopt nog ergens... Tussen het station en de loopbrug. En daar steekt hij dan over en dan komt hij ergens uit. En dat uh, is de bedoeling dat we daar ook uh, weer ergens een stuk uh, verslag uh, laten horen. Maar zover is het nog niet. Uh, want dit is trouwens ook een uh, nummer wat we veelvuldig laten horen op de dinsdagmorgen. Als ik uh, samen met uh, drie andere heren het uh, programma kan nog wel show mag doen. Een van de favorieten van Gerloogman. En dat nummer dat is van Fleetwood Mac... En de chain, en daar zit natuurlijk ook dat hele mooie outro wat de BBC destijds heeft gebruikt voor het Formule 1-programma. In de midden twintig kijk ik heel vaak ook naar dat BBC Formule 1 programma. Daar zat dit als intro verstopt: de uitro van Fleetwood Mac en The Chain. Dat moet jou ook wel eens zeggen, dat BBC Formule 1 programma Hans. Ja, uiteraard, ja, dat was uh, legendarisch daar. Het was vooral in de tijd dat James Hunter bij zat. Ja. Toen heb ik echt genoten met Gordon... Nee, wie was dat? Murray, Murray Walker was Murray, dat. Uh, Murray Walker. Ik, ik wou zeggen Gordon Murray. Maar... Ja, nee, Gordon Murray is die, ja. die ontwerper geweest. Ja, dat was de ontwerper inderdaad. Ja. Maar uh, nee, dat waren gouden tijden, ja. Ja. Hey, Jaap, ik ben inmiddels uh, overgestoken van het station... Ja? Naar, um, uh, naar de poleposition.nl uh, pop-up store van Ferry Brugge, Die hebben we zo even praten zo mee. Ja. Dat wel een leuk dingetje van het station... Er kwamen drie uh, Spaanse meiden kwamen eraan, die wilden naar Amsterdam. Oh. En die werden dus uh, naar het tijdelijke perron, hè, je kon niet een normale perron, maar ze hebben daarnaast dan nog een perron. Ja, dat houdt het ding? Ja, nou, uh, nou ja, daar kunnen normaal mensen ook uitstappen, maar die ja. gebruikten het niet. Ja. Maar die meiden konden te wachten op het trek. Uh, maar die deuren gingen niet open, <laughs> dus... Uh, maar ja, ze hebben wel één mazzel, ze kunnen gewoon uh, om de vijf minuten kunnen ze naar Amsterdam toe. Ja. En, uh, nou ja, ik sta hier. Um, je, moet, je moet trouwens niet over vee gaan met de trein, want dat, uh, daar stoppen ze niet. Uh, ze, je, je moet dat met de bus doen. Maar goed, even terzijde. Uh, ik sta hier nu, hier nu bij die shop. Ik sprak net met een van de verkopers van al die autootjes en dingetjes en shirtjes. En zijn Nisse die uh, staat op het circuit uh, binnen, binnen het terrein circuit uh -huh. en die verkoopt broodjes worst. Nou, en ik, zou, ik kan je melden. ...dat er gisteren 17.000 broodjes worst over de toon moest zijn gegaan... Ja. ...en uh, dat voor 6 euro per stuk, nou reken maar uit... ...je kan gewoon stinkend rijk worden op één dag... ...dat is wel handig natuurlijk... Ja. Uh, ...we gaan even praten met uh, Ferry Verbrugge... ...Ferry uh, heeft het heel druk, hij zit op een vuilniscontainer uh, uh, de boeren in de gaten te houden... <laughs> uh, uh, ...ja, want ja, ja, je weet het nooit. het is hartstikke druk in die uh, shop... Uh, ...hoe gaat het tot nu toe uh, Ferry? Heel Heel slecht, hij heeft nog niks verkocht, hoor ik hier. Ah, maar, dat, <laughs> nee, maar <dat> is <laughs> en ik kan me niet voorstellen, als dat hij niks verkocht heeft. Nee, alles is mee. Ja, alles nee, zit nee. mee, hè. Max gaat vol. vol. Ja. Ja. En, en een goede plek. En een goede plek, hè, want je staat hier waar al die niet mensen langs van. Nee, nee, want... ik hier over gewoon na te denken, ik helemaal een Ik denk, nou, het toch heel veel mensen op natuurlijke manier rustig de spijt staan. Ja, maar dat valt er mee, hè. Maar uh, dat het een is heel anders gedaan. Ik moet zeggen dat het voor zonverdicht veel mooier is. Die mensen krijgen een veel mooier welkom. Ja. Precies zee... een zee. Dat was ook wel leuk. Die mensen waren gespijt, dat ging echt wel veel aan. Ja, het was ook een gemeente hè, die de gevraagd heeft om deze route te lopen. Maar je krijgt wel helemaal het zand. Cool. Ja. Want als mensen echt op het komen en ze gaan door het spijt, hebben ze zelf zeker gezien. Nee, plezier. begrijp ik ja. En je moet het toch een beetje een chill verzand. Ja, uiteraard. Ja, uiteraard. Het verzand voor is dit helemaal top. Ja, zeker. Lichaam, ja, kijk, dat zie je daar wel. Ja, ja, ja. Er zijn heel veel lichtjes ervaring, waardoor je ook krijgt dat er heel veel mensen in het centrum komen. Ja, top, top inderdaad. Als je hebt dat de wind kijken staan, nooit zo druk geweest in het centrum. Als nee. nee, dat Goed, van, zagen we gisteravond ook in de Alpenstraat waanzinnig druk. Dat ja, je altijd wel als die race zo dat het daar rustig is. Dat is uh, ja. een ander ja. verhaal. Maar jij, jij, jij staat hier bij een uh, voormalige uh, snackbar van uh, familie Paat hè? Ja, uh, ja. Was, ja zo'n Ja, zo'n voort. hè? Die woont in, daarvoor Bolejan, hij ja. woont hier nog boven, hè? Ja, dat begrijp ik. Ja, op, op, op, op en boven. Ja, gaaf. En, maar was het lastig om hier een vergunning te krijgen of niet? Uh, nou, in het begin had ik me een beetje in verkeerd, ik, dacht, ik was heel positief, ik dacht, nou ja, het was natuurlijk helemaal, uh, een beetje het zag er niet uit. Ja, het ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, nee, nee het dat is waar. Je ziet is, is, is, is, uh, ja, ja, er niet uit. ja, nee, dat klopt, dat klopt. Ja, de ramen, etc. Ja. Ja. Dus ik denk, ik maak het helemaal niet om je eens en ehm... Uh, ja, top. Dat heb je goed gedaan. Met ja, de gras gedeeld zitten het vulletjes zoals vroeger was met de Ja, ja, ja. Dat is geen probleem. Dat was nog wel lastig, maar ja. ik wel heel erg mee bezig dan. Begrijp ik. Nou, Ferry verkoopt dus uh, shirtjes, auto's. Ja. Ehm, uh, ik zie ook... Dat mobiel, dat is heel top voor. Helemaal niet toekom, dat is prachtig zo door. Ja, ja. En ik ga een beetje naar dingen. Ja, top. Ik zie ook shirtjes van Ferrari, jongen. Koop je die ook? Ja. Ja, toch wel. Ja, je ziet toch wel, ja, vorig jaar toen we nog een beetje van corona net. Uh -huh. Maar het is echt wat er erbij. Nederlanders nu heb je echt uit Australië, ja. uh, Japan, uh, Italië, je noem je op. Alles mee. maar op. Ja, toch Ja, heb je genoeg gespul? Uh, nee, je hebt nooit genoeg en je hebt altijd ja, dat is wel waar. Maar goed, uh, maar, uh, ik neem aan dat je er wel uitkomt. In dit geval heb ik uh, niet genoeg van de goede dingen. Ja, nou Ferry, ik wens je nog heel veel succes. Ja, ja, een paar goed. uurtjes nog, dan is het bijna gebeurd. Hè? Want je staat hier nee, ook, ook uur, nog uur, oh, tot negen uur. Ja, uh, Oké. Okay. beetje klaar. Oké, okay. en, en om acht uur begint de, de, de sale? Of 50% nee, nee, ook. nee. dat nee. <laughs> <Laat het verkopen. laughs> nee, nee, nee, nee. nee. Ja, dat wordt een grapje. Ja. Hey, uh, hartstikke bedankt, man. Ja, en ik wil veel succes nog. Dankjewel. Goed. Nou, we, lopen, we lopen even door. Ik weet niet of, uh, nou, dat, uh, ja, dat gaat hem uh, gaat niet meer worden. Dus uh, dat uh, nee, bewaren we van straks. Doe dat zo. Eerst okay. okay. goed. -ge Geen probleem. Nee, uh, nee, nee, nee, nee. Dat, dat, we ja, ja, is goed. Uh, we gaan uh, zo Hans uh, nog een keer uh, spreken... maar we sluiten af uh, met... Uh, dit uur dan... Uh, met uh, Elton, John en Kiki die... Don't go breaking my heart...